We gaan verder de rechterkolom de regel drie en twintig. Bijra dvarim Kwajja data. 600 Haman. 420. Shemalim Hatsadikim sadikim. Lasot nachat ruach leyots 25. Daino. De aino. Letoalata elaa. Hem mikraim Bashem milen 26. De oraita. She niet hadashu. Ki he she dat moet ook nog weer goed. 26, ik lees het gewoon door, maar dat moet wel uh, ik lees het goed, maar het is een lettertje. 26, de tweede, tweede letter, de tweede woord. Ja, dat moet zijn, na nee, der de derde letter moet nog het komen, ja? Oké. Okay. Ja, ja, niet had dus ik. Niet had schoot. Niet had schoot. Dus na de taf komt het het. Ki הן מית חדשות. here staat het goed. אל ידידי שבע ו-twenty-five חזי ווקה ילון ובהזון מקבלין מוחין חדשים. eighty-five אל ידידיהם את שיזוחים אל ידידי זן ליסוד לינדואנה eighty-six שמאים vlisod aritz vlchule vl Venasim, shotfim dertach im kadosh baruhu ki shim, shamaim vaharitz al i'dei einen dertach amilim milen shavahem kanal Drieëntwintig. bijura dvarim de uitleg van woorden. Kwaar je data, jij weet het al. 600 man Dat het geheim van man. Wat wij omhoog, omhoog trekken. 24. Shema lima, tzadikim. Die de tzadikim doen opsteig. Kedij lasot het roer om het aangename te doen... Nun en het dubbele apostrof Resh is Nahatruog is een afkorting van aangename te doen Leotzram aan hun schepper. Een an andere woord voor schepper. We weten Bore, dat is de schepper uh, in zijn inkleding, inbedding in de Bria. Maar wanneer de schepper zich inbedt in de Yetzira, heet die Yotzer. 25, de heilig. Le toalataila'a. Wat is het? Wat betekent aangename te doen aan hun schepper? Betekent, dat betekent, zij doen dat le toalataila'a voor ten gunste van het hoger. Hem nekraim bashem milen doorrijte. Zij die woorden die dat zij, zij heten in de naam woorden, de woorden van de Torah had die vernieuwd worden. 26. kihen mit met had zo'n zivuk elion. Want die worden, zij worden vernieuwd door de, door de hogere zivuk. We hason, dus de hogere zivuk betekent, herinner je nog, de zivuk in de atik, In de andere malchut van de atik. Dat betekent, het heet hogere zivuk. En dan natuurlijk komt het, zivugim lachere zivugim wugen, mekablim, hadashim, alle en de zon dus de devare ze nu kwa van de atselud. En fangen daardoor, mochen, nieuwe mochin 28. Atsche zochim, alle deize, lesot, lintor, shamayim, zodat men waardig wordt, dus die tzaddikin, die wordt zodat men waardig wordt, daardoor het geheim van Lintoa Shamaim van het inplanten van de hemel en van het, in, van het stichten van de, het land. Dus nieuwe vernieuwing van de hemel en de aarde, we enzovoort sim der der ta en men wordt partners met baruch. die met Hadashim Shamaim wa'arets, want men vernieuwt de hemel en de aarde, al de milim, shalahem, door hen worden kanal. Dus wij gaf ons gewoon zo'n overzicht van wat wij van wat wij hebben al geleerd. 21 nad בינו, 왜 אמר? אבל ה' ה' דילא בתוים דירתה, אורח יברזין דוארייתה. כלומר, שאיןנו את דירתך בכי, בדרכי יאשем, לידה לישמור את צמו. מילוע קום אין דד linkinger קולום דה ישד ריחל דה ישד ריחל דה. Be Madrigot Ailionim. Ailionot. Punt. We keren terug naar de rechterkolom. Uh, de regel reich, 31 naar de punt. Wilmer. En hij, zoger zegt. ...aval... Awail. Aval Awail. Awail. Awail. Awail. Awail. barazin... ...die wiens wegen, uh, zijn niet in de geheimen van de Torah. Kijk nou, de, de zoger, die juist, zegt niet gewone Torah, hij spreekt niet van de Torah, gewoon Torah, tora, ja, maar de zoger zegt, juist uh, uh, na, de nadruk legt op de geheimen van de Torah. Dus wie, wiens weg is, niet, in the heaven, licht niet, dus loob niet, door de hegemen van de Torah, klomar dat wel sechend, scheyno baki, bidarka ja shem let op, wie is dat, wie is dat, die, die dat, die dat, wie is dat, haisech let op, die, dat wel sechend, scheyno baki, bidarka ja shem let op, dat he niet, eh, uh, thuis hord, dat he niet baki, dat he is niet, eh, uh, fak kunde, scheyno baki, bedekend, ja, Hij's ah? is in op, de weg, op de weg van Hashem. Bekwam. Ah? Bekwam. Ah? Ja, bekwaam, bekwam, maar ja, goed. Dat hij is niet bekwam, dus uh, in de wegen van Hashem. Lida, bekwam betekent dus dat hij niet geleerd had, dat goed geleerd had. Lida, om te weten. Lish moret om zich te waken over zichzelf. Let op. Milivgom eh, om de hoge traptreden niet te beschadigen. Punt. De linker kolom na de punt. Daar heb ik niet de, hoe kunnen wij de hoge, tra, de hoge traptreden beschadigen? Als wij niet weten wat wij doen en wij man omhoog brengen, dan kan dat opgevangen worden door iemand anders. Tijdelijk, door een citra Agra. Daar, daarom wordt het ook gezegd in die, uh, spreuken, de spreuken der vaderen. verkeer wordt dat. Uh, Allende is een straf, een grote straf komt aan iemand, aan degene die zijn leerlingen brengen naar een moeras, naar een plaats wat stinkt, is stinkende plaats, plaats is. Wat, welke stinkende plaats is dat? Dat hij die man opbrengt omhoog en trekt naar beneden, naar beneden trekt iets wat, wat uh, niet van de, van de heilige afkomt, maar van de citra achter. En dat, daarmee voedt hij ook zijn leerlingen. <coughs> maar hier wordt, dus, hier wordt gezegd over iemand die, dus, uh, die, die zelfstandig, dus de Torah leert, maar natuurlijk kan je het ook zien in, in, dit, in dit context, ook dat een goede leraar moet je zelf hebben, een leraar is goed die uh, niet naar, li naar links, nog naar rechts uh, afweekt van de bron. Dat betekent niet dat hij hey, weet veel, maar dat hij hey, de instelling moet correct zijn. De like the the linker kolom, nadepunt. punt. De eerste reichel, nadepunt. punt. We hoe omer be atsmo? Schekavan to, twee, i, le tolatai we hoe e, drie et atsmo? כי ло я да ки бы на вшо гу ле да фир бе берур шэ нэ мы ковен хас ви шэлом ле царкоат смо гней файв а нашо га выголых везе ще готов вы когдаш зейф мирин дело яда альбур е гореюн ке дака яут ах дайну шималы ман лезиву га илён виною велою оде анейхен альбуряв бахул הנה תין עז נמצא. דהי איש תהפוחות לשון שקר אלף, דהליק ואושק להגי מילה כמו שגתו ואולך. אגנה ודחת חביורת אמי. דה, Regel 1 na de punt. We hoe omerbats moet en deze zegt tegen zichzelf: dat zijn intentie is voor het, uh, voor de, voor het ten gunste van de hogere. Dus hij weet niet zelf hoe dat man op te brengen naar de hogere. Maar hij zegt, hij meent dat wat hij doet is, dat is ten gunste van de hogere. We hoe, Amnam, meteen etat smol, let op. En hij bedriegt zichzelf. Drie kiloja daar, want hij weet niet, Kibanafso, hoe lida dat hij in zijn Nevers in, in zijn ziel zou met helderheid beberoer, met helderheid zou weten wat hij doet. Se een nomica wen chas vishalom, het dat hij niet dat uh, de intentie heeft God vergoeden voor zichzelf. Hij ziet het niet dat hij voor zichzelf dat doet. De man opbrengt voor zichzelf, dat betekent uh, niet in de naam van Hashem. Nee. On show five Gadolmeot. Let op. Je wat hij zegt. Zie hier. Zijn straf is zeer groot. Wie dat doet. Noten, wat, waarom is dat? Wat betekent straf? Kino ten koach klipot. Want hij he geeft de kracht aan de klipot. Le la bnei nasha. Om de Mensen dood te gaan, dood te maken. Geestelijk, dat die dood maakt. Dus de kracht, als hij dan een verkeerde man, man omhoog brengt, een om zeer hoge man omhoog brengt, dan daardoor komen dus de hij dood. Hij doodt daarmee de mensen. Kijk wat hij zegt. Kemoshe me weir, weholeg, zoals hij blijft verder uitleggen, zoger. We zeggen and that en dat is wat hij zegt. We hadden schmieren de loyada. Dat is wat de over zegt. En hij die mens die dat verkeerd doet, hij zegt, hij uh, vernieuwt de woor, woorden in de Torah die hij niet kent, uh, hon, die hij niet kent uh, in alle helderheid, duidelijkheid, kedaka jood. Ja naar behoren. Acht. De heinu. Shema le man le zivuk. Haelion. Let op. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat hij doet man opstegen Voor uh, een hoge zivuk. Weinu no jodea. En hij weet niet negen. Al burjaf. Met zekerheid. Of uh, goed Behol hat zorg mit alle, so als es nodig ist. Schöhu bei Med of ob das da wirklich so ist, wahrheit ist. In 18 Asnimca sieh hier dann, finden wir, like bleibt es dus, der Hai ist, der diese Mann. Dus de nieuwsgrijpers spreken niet over deze man die een man heeft opgebracht naar boven. Maar over die kracht, een mannelijke kracht van de onreiniging, van de citra agra. Dat is die is. Die is met de vogelgod, En dan komt, komt de man die omdraait het worden van de, van de, van de leugen op hem af. Elf. Dalek we oosuk, hij. Springt uh, over en osher betekent ook en dwingt lehahi mila dringt op naar dat woord dat die andere heeft uh, als man uh, uh, deed opstegen. Kmoche uh, om meer Zoals hij blijft ons vertellen. Twaalf. Ja. Weze zeomer, is de gafocht lason scheker migodertien nuqua dit homo rabbe de double punt. En dat is wat hij zegt over die, over manlijke, de manlijke, het van die citra agra. Want citra agra, de citra agra de de kracht heeft precies dezelfde structuur als die, als, als de kdusha, als die van, die He van het heilige. De ene, toch, de ene tegenover de andere, als de schepper heeft geschapen. Um, dubbele punt. Ki gam beklipot, Fertin yes, da dakar vanukwa, asher had dakar, nikra shave, vanukwa, vijftien, nikret shaker. Let op. Wat ons vertelt. Ki gamba klipot, want ook in de klipot. is Dakar en daar is een manlijke en een vrouwelijke. Alles is opgebouwd als manlijke en vrouwelijke. Als dus ook de klipot zijn opgebouwd als manlijke en vrouwelijke, Als er Dakar niet rashaf, waarbij die het manlijke Heet Shav. Shav betekent leeg, ijdel met een lange e. Wanukwa, nie En zijn noekwa en zijn vrouwelijke partner heet Shaker. Shaker is leugen. Punt 15. Naar de punt. het zijn verschillende namen. We hebben geleerd, ja? Dat zijn die namen. Het zijn verschillende namen. betekend betekent van verschillende invalshoeken hoe. Zij functioneren, ook de citra agra. Er is niets verkeerd aan de citra agra, we weten dat. Ja? Dus nood, noodzakelijk moet zij ook aan, uh, aanwezig zijn. Zonder citra agra kan de mens niet komen naar zijn vervulling. Zonder citra agra zullen we niet kunnen komen, dan, is het, dan hebben we geen... geen uh, Uh, de motivatie wordt juist gegeven door de sitrager. Dus, dus het alles, is, is, alles wat geschapen is, is absoluut noodzakelijk. Ook de sitrager is absoluut noodzakelijk. Alleen hoe wij daarmee omgaan, dat is hetzelfde. Vijftien. Vijftien, dat is punt. Op Jura Dwarim, azahar zestiende klipa, een no kolkach rak mohanukwa. U hashahu zeventien laat Een no adam shaker besma. de kadoshbaruhu. Va draba le Ki medabertov Ki feen mar Marit ein. Elashahu ra ein. בסוד הכתוב אל תוינתח תלחם את לחם רע עין החול ושתה יאמר לך אינן תוינתח וליבו בל אימך וחול הנלקת בידו תוינן תוינתח הוא נושא שם השם לשב Uh, ki nifrad mehashem mitbarach e eh, 23 we no lekabel schum schefa mm -hmm. uh, vijftien 15 ubiura Ubiura dwarim en de eidlech van worden ki zachar de klipa want et manleke van de klipa 16. Een nog raak let op, is niet zo erg, is niet zo slecht als zijn noekwa. Kijk, in het, in het heilige is het zo dat zeer en pin is krachtiger natuurlijk dan de noekwa. Ja? In, in, de, in, de, in het heilige. Uh, maar in het mannelijke is krachtiger dan een vrouwelijk. Maar in het maar in, het, in de klipa, in Sitra in Achra, is het omgekeerd. Vrouwelijke is krachtiger, de vrouwelijke is krachtiger dan het mannelijke. Erg belangrijk, maar stap voor stap zou we het leren. Wat het verschil daarvan is. Kia gaar de klipa, want het mannelijke van de klipa. Een ook is niet zo slecht aan toe, of niet zo slecht als zijn vrouwelijke ookage hoe zeifetin latsmo en wanneer hij op zichzelf staande is. Einumachschilbna adam lyšekergai hij uh, doet de mens niet eh uh, om uh, voor om leugen om te liegen in de heiligen in de naam van de Kadosboro Waadraba, let op, erg belangrijk, die eigenschap. En, uh, en uh, in tegendeel. egendeel, la hevig, omgekeerde het geval. Let op, dat, hij spreekt goed, goede dingen spreekt, goed spreekt die Kefimaretta ein, om zo te zien, van de eerste inzicht, van de eerste gezicht zo, om zo te zien, van buitenkant, spreekt die goede dingen over, over de heilige naam. Het, man, het mannelijke van de sitra agra. Ela je hoe ra maar let op, hey, dat mannelijke van de sitra Achra is ra ein is kwaad, heeft een kwaad oog. Hij zegt niet zo, hij, goed, goeie, hij zegt goede dingen over de naam van de schermashem, maar met een kwaad oog, kwaad oog, met bedekend, met, kwaad, met kwaade bedoelingen katoof. in het geheim van wat geschreven staat, in ook in de spreuken van Salomo, aeltelachem et lechem raaien, staat het geschreven daar, eet geen brood van hem die een kwade oog heeft, eet van hem geen brood. Eigenlijk, waarom niet, omdat, dat zal je dan, uh, duur komen te staan. Duidelijk. Ach, achol, we chate. Het is als de mens zegt: Ik zal eten en ik zal drinken. Jomarlega, hij zal jou zeggen. Ah nee, hij zegt: Eet en drink, zal hij jou zeggen. Willebobalimga, maar zijn hart is niet met jou. Duidelijk. Hij nodigt je uit om te eten. En hij is kwaad. kwaai oog heeft hij. oog." oog. Ja, kwaad. maar hij wil dus kwaad met jou. Dan nodigt hij jou uit en zegt, eet en drink. Zegt, zal hij jou zeggen. Maar zijn hart is niet met jou. Ook in onze wereld zelfs moet je ook op dezelfde manier doen. Doe het er niet toe, maar precies hetzelfde. Je krijgt allerlei buikpijn, van alles kan je doen. Als je komt bij iemand die, die waarvan je weet en of je ergens naartoe bekomt, bekomt of zo, en je, je weet dat het niet menens is dat wat men voor jou voorschotelt, ja, en dat men daar kwaad oog heeft, ja, of uh, karig oog, et cetera, dan moet je dat ook voorzichtig zijn natuurlijk. Wij zien de dingen niet in ons. Eigenlijk. In onze wereld natuurlijk van alles kan, maar toch wel altijd, wie kabalen leert, die is voorzichtig. Het is niet kosher of niet kosher, het is de kosher bedoelingen of onkosher bedoelingen. Daar gaat het om. Daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. We houden niet, we houden niet, we shem elkaar we houden niet, een houden elkaar niet, we in zijn hand gegrepen wordt in zijn hand, ja, van die, van die, het mannelijke, dat mannelijke, van de onreine kracht, hoe no hij draagt, nee, hoe Shem, Hashem leshaf, zo heet het, zo'n voorschrift, eh, om, dus hij, no, hij noemt de naam van Hashem in ijdelheid, ja, staat het geschreven in de Torah, dat om verbod, verbod, huh? Ja, het staat het wel, dat dus in het hier geboden, om, om niet de naam van de schepper in ijdelheid uit te spreken. Natuurlijk zit in het Hebreeuws geweldig meer dan alleen, zoals men dat vertaalt, uh, algemeen in alle talen. Maar kijk, dat, kijk naar het, hoe dat staat in het Hebreeuws. 22, let op hoe dat staat in het Hebreeuws. Let op, jij kan het smaken. Uh, wie, andere, wie, wie alleen vertaling leest, kan het niet smaken. Let op. 22. Hoe, hoe staat het in de Torah dat verbod om in ijdelheid de naam van Hashem, Hashem uit te spreken? Kijk nou goed. Vanaf het tweede woord van de 22. Noseh Shem Hashem Leshaf. Maar daar staat het dus het verbod om niet te doen. Om dat niet te doen. se betekent op, doen opstegen. Laten opstegen. De naam. Van Hashem in ijdelheid. Zie je dat? Iedereen begrijpt het? Nose, dus wat betekent niet de naam? Hij de naam van Hashem niet in ijdelheid uitspreken. Dat is algemeen wat wij leren. Dat Dat is de vrije vertaling zoals de hele wereld vertaalt, terwijl zij niet weten de Torah. Maar in het Hebraeus staat het: doe niet opstegen. Doe niet opstegen de naam van Hashem in ijdelheid. Let le, le, le, op goed. Le shav. Shav. Le shav betekent in ijdelheid. Men kon het niet begrijpen. Geen mens geen, uh, kon het begrijpen wat betekent. Want men kende de, de geheime Torah niet. Let op. Le betekent aan. Aan. Ja. Aan wie. En shav is, we hebben geleerd, is. Voor de koma. Voor de eerste koma in 22. Schaf is de, is de naam van die mannelijke citra achra. Kijk nou geweldig wat we nu hebben ontdekt. Hij zelfs dat on, ons dat niet vertelt. Want hij wil dat wij we werken. Kijk wat er staat hier. 22. Dus wat staat geschreven daar? Gij zult de naam. Ja. De Hashem Hashem. Zult, hij zult, zult de naam van Hashem. Niet doen opsteken, Le shaf. Le shaf betekent aan de, of naar de aan de mannelijke sitra achra. Shaf is de naam van de sitra We hebben net geleerd. Wat betekent dat? Jij zult de man niet opbrengen wat wij allemaal leren nu. Jij zult de man niet opbrengen naar omhoog op een onkoschere manier, dus dat jij niet weet wat je doet. Dat je niet goed weet wat in de, tora, in de geheime Torah staat. En dan komt het. Dan gaat dan in het hogere. Gaat de, dat mannelijke sitra Achra Die schaf heet. Die gaat het grepen dat woord. En die gaat het iets doen met daarmee. Hij brengt het naar. We zullen zien naar wie hij brengt. Naar zijn vrouwtje natuurlijk. Let op. En zij is krachtig. Eh. Uh, die niet vraagt Hashem in Barach, want hij wordt af, wordt gescheiden van de heilige gezegend is hij. De mens die dat doet, die komt dus in de, die, krijgt, die wordt gescheiden van Hashem in Barach. 23. En kan absoluut niets, geen overvloed van, van boven, van, van uh, Overvloed van licht ontvangen. Dat is wat de mens doet wanneer die uh, de wo uh, woord van de Torah meent dat die goed doet, dat die omwille van het geven doet, maar hij doet het voor zichzelf. Right? Dat betekent ook als iemand loolishma doet. Dat is dan ook precies hetzelfde. Daarom zeg ik altijd aan jullie alleen lishma. En wat ik aan jullie zeg is een droom. De droom van iemand die al zijn leven de Torah leert. Zij, zij, duidelijk, ze, ze, ze, ze leren allemaal Lolishma. Maar ze hopen dat ze ooit zullen Lolishma leren. Misschien over 300 jaar. Misschien nog een andere generatie. Maar ik zeg aan jullie, iedereen direct, zeg ik: doe maar direct Lolishma. Loli, direct en zij kunnen niet begrijpen. Niemand kan het begrijpen. Hoe kan je dan aan mens dat zeggen die. Die nog niet die de, de Torah nog niet geleerd had, die niet eens uh, Hebraeus gaan goed leren. Hoe kan je hem zeggen dat je moet leren? Hij moet eerst 50 jaar Torah leren, Talmud leren, et cetera. Dan kan je pas met hem dat zo so doen. De, kijk, dat is wat de houding van de traditionele. Die, ja, die. Dat is hun manier. En. Is aan dat is wat ze verkopen aan het volk. Maar ik zeg het direct dat doen. Waarom direct? Of je weet iets of je weet niet van de Torah. Jouw intentie moet je direct leren lishma hebben. Als je zegt ik doe lolishma, maar later komt lishma. In onze generatie niet meer wat. Vroeger kon het wel geleidelijk aan dat groeien. Maar wij, wij zijn zo geweldig aan het punt van beland waarbij ons ego, ego van eigen liefde is zo geweldig. Dat wij kunnen niet meer kunnen ver, veroorloven om, om uh, te wachten daarbij. Het pakt ons niet, absoluut niet. In ons, onze kilim kan alleen maar aanpakken die of lishma of niets. Anders alleen maar. het Lollishma in onze tijd. Goed opletten wat ik zeg. Niemand leert het in de wereld. Lollishma in onze wereld. Is net als een. Net als een poetswerk. Poetsen voor je voor het putsen jouw tanden terwijl. Of gewoon een poetswerk. Het, het, het, het werkt niet. Het is van buiten alleen. Het, niet, het, het zuivert niet. Het brengt geen redding. Maar wat we hebben nu ontdekt is geweldig. Dat dit dat, dat voorschrift. Ik zeg het jullie, ik heb het, het duizenden keren gelezen: Dat, dat, dat, dat uh, verbod. Om, om de naam van de schepper niet in ijdelheid uit te spreken. En verschillende um, commentaren erop gelezen, maar zoals so dat is. Dus doe do niet, do niet man opstegen ja, doe niet man opsteken, dus naar den, in, in de naam van Hashem, dat jij, in de naam van Hashem, wat betekent? Dat jij denkt dat het goed is, dat jij meent dat, dat jij het in de naam van Hashem doet, maar jij du gaat de naam van de sh, eh, man opsteken naar le shav, le shav le betekent aan iemand, het is net als in het Nederlands uh, meewerkend voorwerp dat jij geeft aan iemand, ik geef een boek aan Jan, ja? Zo, so, dat is ook le, dat prefix, dat le, is dan aan iemand, dat is, hij zegt, aan le shav, aan die mannelijke, aan die mannelijke sitra agra, die heet. moet je dat niet doen, dus doe niet, op, man opsteken naar de hogere, naar de hogere trap treden in mijn naam, in, in de naam van Hashem, maar dat, zodat so dat het komt, aan de Komt de shav de manlijke, sitra Achra toe. Dat is uh, 23 na de punt. Vesesot, Shamro Razal. 24. Koolhamid Gae, omera Kadoš Borohu, dubbele punt. een, ani, we hu, 25. Yaholin Ladoor Pamadoor Echaat. En nu ga je ons vertellen wie dat is. Wat is dan de houding van iemand die zoiets doet? Die zoiets doet dat hij dat op die manier brengt man. En man komt ten gunste van, komt aan, aan van die schaven. van die lege ijdele van de Sitra We Weses, Sot, Sham, Rurazal, en dat is het geheim zoals. Die wijzen hadden gezegd, 24. Kola mit iedere, ieder die um, hoogmoedig is, ja, hoe trots, trots is. Uh, Omer Akadosh Baruch, Hu, Akadosh Baruch Hu, de heilige gezegend is, hij zegt, dubbele punt, Eina niewe Hu, Jecholin, Ladur, Mabadur, mabador geacht. Ik en hem kunnen niet in één compartiment blijven. Er is, waarom niet? Oh, waarom niet? Waarom kan het, als die trots is, de ene, die trotser is, dat Hashem kan met hem niet in één vertrek blijven. Waarom? Een te waarom? Waarom? Dus, waarom? Overeenkomst en regenschappen, klaar, dat, dat is het antwoord. Het antwoord moet kort zijn, één woord. Overeenkomst en regenschappen, klaar. Okay. Overeenkomst Of geen overeenkomst en regenschappen, klaar is het, daarom kan die ashem met hem niet onder één dak blijven. Dat soort dingen, of geestelijke, uh, kan je dat zien hoe dat zit in elkaar. 26. She kavanato le -kabalat Tsarkaf at smo, lehit rabb, lehit rabb, zeifen twintig, lehit gaot, ve hadome, hu nilakade, bi rošuto, shel, achtentwintig, ra ha ain. Vinjemt set, halat aman, šehu male, nei Eino memsiech schoom shefa melemala. Veho no se dertach shema shem la shav. Waal ken nikra ha-zachar di klipa shav. Oh, dat is geweldig wat je ons zegt. Dat is iets wat we kunnen gebruiken, elke dag. Het is echt cruciaal wat je ons hier weer nog een keer dat ons dat zegt. Let op wat gaat ons uitleggen dat, want, let op, aangezien zijn intentie is, om te ontvangen voor eigen noden, ja, van degene die dat op die verkeerde manier dat doet, lehitravrav, om uh, groot, om grootheid aan de dag te brengen, ja, om groot, groot, om een groot mond op te zetten, 27, om zichzelf, om te pogen, ja, te pogen, bestaat zo'n woord, pogen, een beetje een beetje dure woord, maar misschien, ja, maar, om hè, opscheppen, om, of nee, om, om echt trots, zeg het, hoogmoedig, hoog, hooghartig, hooghartig te zijn, we gaan door enzovoort. Nee, hoe niet let op, wat gaat de mens doen als hij dat zoiets niet oplet aan zichzelf, en zoiets laat aan zichzelf, zichzelf dat aan. Dat hij wordt gepakt, bij hij wordt gegrepen, gepakt, in het naar het, in in, naar het territorium, in de macht, van de ra'a'in, van hij die slecht oog heeft, kwade oog heeft, we nemen het zet, en het blijkt dus, halat man manche humale, goed opletten nu, dat het opstegen van de man, die hij doet, deze man, ja? dat, wanneer hij dan ho hooghartig is, en als hij dan in zijn toestand van hooghartigheid, ja, hooghartigheid betekent dat jij voor jezelf dat doet. Goed opletten, als hij hooghartig is, dan doe je voor jezelf. Absoluut. Dus in de toestand van wanneer hij hooghartig is, dat hij dan in die toestand man opbrengt naar boven. Wat is dan, wat gebeurt er dan? 29. En no, mam, schieg, soem, malen. Let op, hij trekt absoluut geen... Overvloed van licht naar beneden. Dat is dan het eerste wat hij trekt: absoluut niets van boven naar beneden. We hun no se shem ashem En hij, zoals wij dat noemen, uh, spreekt de naam van Hashem om niets. Dat is dan de traditionele vertaling. Maar wij hebben nu een nieuwe, de ware vertaling van dat, van dat verbod. We hun no se shem ashem En hij doet de naam van Hashem opsteken, naar de Shav, naar de Shav, naar die manlijke van de citra Achra. Welken en daarom Nikra azachar heet, het manlijke van de Klippa heet Shav, heet de naam, de naam heet Shav. Shav betekent lege, eidele iets want hij is niet zo erg als de noekwa let op dat manlijke, manlijke, de, het mannelijke van de citra is niet zo erg ik bedoel niet erg hij heeft, waarom is hij niet erg zo erg wie is lager lager is de malgoed malgoed is de krachtige hij heeft meer aviut, meer de wensdikte meer kracht en hij is hoger haar dus lichter dan haar en lichter betekent dat hij dat hij ook natuurlijk wil de mens pakken maar hij, hij heeft geen kracht, hij pakt de mens met zeer slimme, fijne greepjes. Hij gaat zich, dat is wat wij noemen, dat, dat, die gaat zich soms bekleden in tzadik. Hij gaat soms als tzadik optreden. Eigenlijk. De mens kan nooit, wordt nooit bevrijd van die dingen. Moet je het goed weten dat het allemaal fantasie en allemaal uh, beeld van de mensen zeggen dat het dat als iemand heilig wordt, dan wordt hij helemaal verlost van de onreine kracht. Als hij verlost wordt, is geen mens meer. Een mens die verlost, begrijp je, betekent, betekent het ene tegenover de andere het schepper te schapen. Dus dat betekent dat iemand erg, hoe hoger iemand, hoe heiliger iemand wordt, des te meer kracht heeft hij om uh, in vrede te leven met of die, die citra-agra. Als het ware weten daarmee om te gaan. Om goed te weten wanneer, wanneer hij hem een botje kan geven. Ja, zoals we dat hebben geleerd. Een botje aan de hond. Hij weet precies wanneer hij dat... Want anders, als je dat niet doet, als je hem geen botje geeft, dan weet je altijd jou aan te klagen. Al ben je zo he heilig, als weet ik niet wat. Want met al jouw heiligheid ben je een mens. Duidelijk. En heb je altijd tekort iets wat waar hij toch wel, op een fijne manier kan je, kan je toch wel aangrepen zo is het, daarom altijd moet je weten hoe jij met hem omgaat dus, dat jij een beetje zo hem, dat jij in ieder, in ieder geval, dat jij niet meent, daarom is, zeg ik steeds, erg belangrijk ook in de nachtlessen, let op dat jij in binnen jezelf niet waant jezelf, dat jij goed, goederig bent, dat jij iets goeds hebt want zodra de mens, duidelijk, die de Kabbala leert, die zegt, ik ben goed, of ik ben, ik ben al nu op een hoger niveau, dan direct pakt hij jou, direct jou bijt, want dan direct laat je zien dat jij dus goed weet dat jij niets goeds hebt, en dat is geweldig dat jij zegt, ik ben helemaal niet goed, ik, heb, ik deug niet, et cetera, en niet, niet dat als een apathie komen, niet dat neerslachtig daardoor worden, duidelijk. Als je zegt, ik ben slecht, ik deug niet, et cetera. am a smoker, am a, yeah, a joke, I'm a smoker. Als je dat zegt, moet je dat zeggen niet zoals dat jij zich, je, zichzelf als het ware clineert, om je zichzelf "kastijdt." Maar je zegt dat omwille van de correctie. Dat is geweldig als je dat meent, dat ik ben slecht, maar ten aanzien van de correctie, dan is het kosher om dat te zeggen, duidelijk, waarom? Je zegt, dat, je zegt, ik ben niet goed, en wat doe je daarmee, als je dat daarmee dat doet met het oog op jouw correctie, dan heb je ook uh, daarmee kli. duidelijk, tekort, gissaron, dan kan je, heb je dan de, de, de gronden om te bidden, om een om, om inspanning te doen, om uh, dat tekort wat jij in zichzelf ontdekt, om dat te vullen. 31. Ki hakadosh baro hu? En nu je hollegit de bek bij is. Ha, 32. La door, imo, maar ma gaat. Kijk wat hij zegt. Waarom de mens ontvangt dan niets van boven, zeg hij. Ki hu? Want... De heilige gezegende zei, kan niet uh, aangehecht worden aan deze mens. Ja, die dus, die hoogmoedig is. Die hoogmoedigheid aan de, aan de dag brengt. Ladur imo babadur gaat om samen met hem in één vertrek te verblijven. En dat betekent, de mens betekent alleen blijft. Met zijn in de Kabbalah. Dus een kwestie van eenzaamheid is, is, nooit wordt aangedaan aan de mens, maar hij zelf de oorzaak is van zijn eigen eenzaamheid. Ja? Dus dat is erg belangrijk om dat te zien. En soms is het wel geweldig om alleen te zijn. Ja? Dat, dat is, kijk, als je alleen bent en jij dat positief dat doet en ervaart, dan is het geweldig. Maar als het als het een mens alleen is en daar die leed eronder leed, eronder, ook leed, is goed. Als het opbouwend leed, is het goed. Maar als een mens leed dat hij alleen is, omdat hij zegt, nou, wat, ze hebben, aan, wat hebben ze mij aangedaan? Mijn vriend is van mij weggelopen en dat. Allemaal, allemaal, zij hebben mij aangedaan, dan is het niet goed. Alles je, dat bestaat niet absoluut iets wat goed of slecht is. Alles is. is, is heeft te maken met de intentie. Waarvoor? He, een doel. Waarvoor jij dat doet? He. 33. Wanukwa. Nu ga je over die verschrikkelijke noekwa van de Sitra Achra spreken. Dat betekent verschrikkelijke kracht. Heeft. Veel krachtiger is dan het mannelijke. Wanukwa de klipa Krabashem sheker. En de noekwa van de klipa heet in de naam Shaker. Sheker betekent... Uh, uh, leugen en als we kijk, we zien het zo op die manier kijk, wat als we zien zo scherker geschreven is dan is de letter shin heeft dan onderaan zo'n balk ja, zo'n onderaan zo'n balk maar als je, als je in de Torah kijkt dan is het een, een, een shin is het dan als het ware heeft alleen maar één potje van één potje, ja, van één potje, komen dan drie vleugels. Drie, drie takken naar boven, ja. Maar niet zo'n dikke pot. Po, dikke poot, Weet ik? Zoals het hier op de eerste letter Shin. En kijk naar alle letters die die checker is. Shin heeft ook één potje. Ja, dat is nu hier één poot. Het is hier ook, hier zien we dat dit wel dik is. Maar dat is gewoon gestileerd. Maar in de Torah is het alleen maar één, ja, de shin heeft alleen maar één, komt een puntje daaronder. Dan hebben we shin, heeft alleen maar één poot, poot. Koef heeft één poot, en res heeft ook één poot. Zoals geschreven staat, dat, zoals gezegd wordt, dat shaker, uh, ja, één raglaim. dat Scheker leugen, heeft geen voeten, geen, geen, Voeten betekent geen twee voeten. Raglaim-voeten zijn twee. Er dus, bestaat zo'n uitspraak ook in het volksmond. Dat uh, leugen heeft geen, geen voeten. Dus kan niet goed staan op zichzelf. Heeft geen bestendigheid in zichzelf. Hij heeft alleen maar één uh, pot. één poot betekent die die links en naar links en naar rechts kan, kan uh, afwenden. Af Kie 34 Achter is is agu. nilkat kat berechet, nikra shav. Esh lo koach le is de weg die De volgende pagina een en p De rechter kolom Hasulam. De eerste reik. Sherik lipara a umara. U mezajefet shama tvei decados baruhu. U me shakeret bo ve azio redet. U me sayet, u me drie ve ola ve lemala. U me katreget. We notelen het voor heimenu. Kijk nou hoe, de, hoe dat mechanisme werkt. Hoe werkt dat mechanisme dat de mens zelf het straf, de straf naar zichzelf toetrekt. Hoe opletten naar het mechanisme, hoe dat werkt. We hebben dat gezien. Eerst nog een keer dat goed kijk. De mens die trotsheid, trotsheid of ja. Uh, Hooghartigheid in de toestand van ho hooghartig. ho hooghartigheid. Hij meent dat hij wel van de Torah weet. In alle toestanden kan je dat toepassen. Hij gaat man opbrengen. Hij weet van de Torah, et cetera. Hij gaat dat man opbrengen omhoog. Dat man gaat omhoog. Maar hij in, de, in zichzelf is trots op zijn Torah. Ik heb veel dat meegemaakt. Verschrikking. Van uh, die leraren, die rabbis die dan. Zit een talmoed te, te geven aan anderen. En helemaal zit zo trots van zichzelf natuurlijk, geweldig. En, uh, maar goed, maar je moet ook altijd kijken naar de intentie natuurlijk. Maar die gaat dus man omhoog doen. En de man, hij doet het voor zichzelf. Als, ik, als hij dan doet het voor zichzelf, als hij dat man omhoog brengt en doet die voor zichzelf, dan komt de man omhoog en dat wordt aan, opgevangen door die door die aankla door, nee, mannelijke door de mannelijke Agra. Eigenlijk, hij is nog zwak, hij is nog niet zoals de Noekwa. En hij, en hij brengt dat naar, hij pakt dat, hij pakt dat woord wat geen goede intentie had, en hij brengt dat naar zijn vrouwtje. Eigenlijk, ja, net als, uh, net als dus, elke, alles wat uh, een mannelijke neemt, brengt, die haalt naar zijn huis, naar zijn vrouwtje, ja of zo niet. Ook zo ook is het met het onreine, met de onreine krachten. Hij pakt het woord en hij brengt het naar zijn vrouwtje. En nu gaan we verder. En nu gaat ik goed opletten hoe dat mechanisme werkt. We de ook qua de klipa, en nu klipa van, het, van de klipa heet in de naam shaker uh, leugen, ki, 34, achar, Shahi, shahu nilkat, bareshet, zahar, zahar, let op, want nadat de mens is opgepakt, of, uh, um, verofferd is, beter, nilkat is verofferd, verofferd is, G gegrepen is, in de, in het net, ja, in het net, ja, net, in het net van, de, in het, net van uh, het mannelijke van de Citra Achra. kracht Krashav, welke mannelijke citra, uh, kant van de Citra Achra heet, Shav, 35. Je slok, is de wekima manukwa, oh, let op, heeft die kracht om zivouk te maken met de nuqua. Schelo met zijn nukwa. Daarvoor had hij honger. Nu heeft je al gegeten. En nu kan je dan zivuk maken met zijn nukwa. De volgende pagina. Uh, de rechter kolom. Pagina P11. De rechter kolom heeft de eerste regel. Schi, klippara au maralet op. Dat zij is een klippa die zeer. Ra die kwaad is, slecht is, umara en zeer bitter. Een bittere kracht is, het vrouwtje van hem. Hamizajev, het sma de cadoorsboroeg, kijk wat hij zegt. Die vervalst, als het ware, die vervalst de naam van de Heilige gezegend te zijn. bo en. Licht aan hem. En de mens bevindt zich waar? Bevindt, de mens, de komt naar de mens. En zij, zij gaat het liegen. Zij vervalt de naam van Hashem. En liegt tegen die man, tegen die mens. Nee, en zij, en zij liegt, hoe zeg ik dat, uh, uh, maakt, maakt leugenachtig de naam van Hashem. Dat is wat hij bedoelt. Niet de mens, maar de naam van Hashem. We als je redet om is say en dan daalt zij af. Omme seeta. Let op wat je ons vertelt. Elk woord is belangrijk. Je het, het mechanisme, hoe dat werkt. Dan weten we ons hoe te waken daarvoor. Dan gaat zij dus af. Daalt zij af. Omme seeta. En zij uh, verlokt. Ver, ver, verleidt die mens. Omme seeta. Veola le mala en brengt het naar boven, en stijgt omhoog, en mekka trekt het, en uh, zeg het, aanklagen, en doet aanklagen, klacht aan, klacht die mens aan. Hij brengt dat woord, dat woord, wat de mens heeft uh, uh, naar voren gebracht, nieuw, zijn vernieuwing, en zij brengt dat woord naar boven. Ze zij brengt daar boven. ze kijkt, nou, kijk, nou, wat heeft hij gezegd? Naar de krachten. Dat was zeker dat was leugen. En zij is de baas van leugen. Ze zij brengt het naar boven. nou, En zij klaagt hem aan. We not het it at Nishamato. I en mean. zij haalt zijn Nishamah van hem. zij maakt de mens kapot dus. Dat betekent niet de direct dat de, de mens dood gaat, daadwerkelijk in zijn, in zijn, van zijn fysiek omhulsel. Maar een stukje dood heeft hem al gebracht. En dat kan zijn dat hij ook aan dood gaat. Dood is ruimer alleen maar dan alleen maar het dood van ons fysiek omhulsel. Als wij zouden, als wij hadden wij Echt scherpe ogen, dan zouden we zien dat vele van onze uh, buren en vele van onze medemensen al lang dood zijn. Terwijl ze lopen elke dag nog op straat. Eigenlijk, ik bedoel, geestelijk net zoals zombies zijn. En nog erger, leven alleen van. We kunnen het niet voorstellen hoe dat, hoe dat is. Ik zeg niet dat wij goed zijn. Maar, ik bedoel, maar je moet werken aan jezelf. Je moet aantrekken, steeds elke dag, die goede man. En zie je hoe belangrijk het is om een goed man op te brengen daarboven. Hoe weet ik dat mijn man goed is? Dat ik omhoog doe. Het moet lishma zijn. de intentie is belangrijk. Niet wat ik dan nieuwe woord, nieuwe iets in de Torah uh, vind, et cetera. Ik kan alles Ik heb mensen gezien die geweldig die kunnen konden, dat de Torah, de Talmud etc. Maar hij doet al zijn leven voor zijn leven alleen voor zijn gezin. Grote rabbis, allemaal voor zijn gezin. Ik zeg het rabbis, waarom ik praat omdat Ik kan geen anderen niet, maar precies hetzelfde. Die andere elke religie is precies hetzelfde. Lolishma. Eigenlijk wil jij dat goede maan opbrengen, moet je Lishma doen geen andere trucjes, geen geen comedie, geen trucjes, geen uh, hocus pocus. Het is of de waarheid of niet. En de waarheid, hoe weet ik dat ik de waar, hoe weet ik dat mijn hart is, ja, uh, de waarheid nastreeft? Alleen mijn intentie moet kosher zijn. Of het mij lukt of niet, dat is niet aan mij gegeven. van boven ziet mijn mijn hart wel uh, hoe dat mijn hart ziet. Maar de intentie is wel meetbaar. De intentie is gegeven, Kavana is aan de mens wel gegeven, om dat de, de mens moet, wel, is mens is wel in staat om de koschere kavana op te brengen. En Daarom al onze studie stoelt op de lishma, op de, in de naam van Hashem. Kan niet anders. Dat okay? is de voorwaarde voor voor uh, wat wij doen. Daarmee, en daarmee, want de Sitra Achra vlucht weg van alleen van één ding, van Lishma. En alleen van Lishma, die kan niet verdragen. Als de mens dus de waarlijke intentie heeft, dan de Sitra Achra verbergt zich van hem. Want de kdusha kan, kan, kan de sitra agra, pure kdusha, kan ze niet uh, verdragen. Zij kan wel dat alleen doen. Wat kan ze de sitra agra doen? Zij alleen maar kan verleiden de mens. De mens gaat verleid worden. De mens gaat man opbrengen. De man, verkeerde man, opbrengen. Het dus voor zichzelf. De man steigt omhoog. En daar pakt, dat mannelijke pakt... Dat, um, die man op en die brengt nou naar die Nukwa. En wie, net zoals, net zoals de Nukwa in het Heilige, voorziet de mens van, ja, van zijn mogen? Wie voorziet dat? malgoed mal goed, van de absolute. Ja, voorziet de mens uh, van mogen. Zo so ook de Sitra Agra van, van, van de andere kant. Zij voorziet ook de mens. Zij is degene die dat. Dus hij maakt met haar zwoek. Dit mannelijke citra agra kant van met een vrouwelijke. En dat product van de zwoek. Die gaat nou, zij gaat het geven aan die man. Zij gaat het uh, leugen brengen dat. En zij gaat hem dan aanklagen, deze man, door dat, door dat woord. Dat woord is dan wie, is dan de, wie brengt zij in de zeeboek? Wie brengt in zeeboek, wie brengt in zeer uh, Zee en pin en in het heilige? De man, ja of niet? Precies hetzelfde, een man is in dit geval is het woord. Dus ook precies hetzelfde is het in de, in de onreine krachten. Als iemand een verkeerd woord of een verkeerde intentie heeft, dan dat woord opgepakt wordt, let op, door de zeer en pin, door de, het mannelijke van... Hij gaat het, Zivuk, dat woord stimuleert hem om Zivuk ha met haar te maken, Duidelijk, want ze hebben dan de relatie, dan, dan kunnen ze, van dat stukje wat hij had naar boven gebracht, daar zit ook heilige daarin. In dat woord, in dat woord wat hij gebracht had. Duidelijk, alleen de motivatie was niet goed. Dan kunnen ze dan gebruik maken die onreine kracht leeft alleen bij gratie van dat de, het heilige dat daarin het heilige dat binnen dit heilige dat binnen dat binnen, on, binnen dit leugen zit. Dat is wat ze willen graag dat, dat ze kunnen alleen maar zuigen van het heilige. Maar dat, wat is deze man die heeft een woord naar boven gebracht? Hoe, hoe ziet dat woord eruit? Het is de Torah, hij heeft de Torah geleerd. Duidelijk. Hoe ziet het woord wat hij verkeerd naar boven heeft gebracht? Het is de Torah. Het ligt, gedoucha, binnen, maar de omhulsel, het omhulsel is leugen. Duidelijk, de Torah kan je niet leugen maken, het woord van de Torah kan je niet leugen maken. Maar dan binnen zit heiligheid, heligheid, dus licht, uh, het licht van de Torah, en omhulsel, het omhulsel is leugen. Nou, dat is geweldig, dat is wat zij graag... Uh, direct komt dan naar die mannelijke van de citra agra, die brengt dat uh, naar de vrouwelijke, en zijn, tussen hen is het net als een baby van hen. Hij komt als het ware in de buik van die van die, van die citra agra, van die man vrouwelijke, dat noemt het heet shaker, uh, leugen. En zij gaat het aanklagen uh, dat daarmee, zij gaat, gaat eerst naar beneden, hij gaat hem verleden, Daardoor. En zij gaat ontnemen van hem zijn neshamah. Wat betekent ontnemen van hem neshamah? Hij komt niet aan het licht. Duidelijk. Hij, kom, hij komt niet aan het licht. Komen niet aan het licht betekent dood. Duidelijk. Het komen niet aan het licht betekent dood. Ook net als in onze wereld. Als het licht niet meer in, het, in, de, in, de, in de mensen is, dan is het lichaam is onbewegelijk. net is dood.